...elders worden gevonden, zodat we ook vanuit het Zandvoortse... ...onze deskundigheid daarop kunnen loslaten. En dat betekent dus... Ook, en nog uh, eens kijken wat er aan de politieke dilemma's zit. Laat dat maar helder zijn als die er zijn. Dan kunnen we daar eens ook eens een keer naar kijken. En misschien ook wel begrijpen waarom er bepaalde dilemma's zijn... ...en hoe die dan eventueel op te lossen zijn. Dus wij zijn akkoord met de zienswijze. Meneer u. Kruisweg kondigt u nou een, een, een amendement aan? Of? Nee. is nee. okay, ja, 60. Ja, dank u voorzitter. de plas. <laughs> dank u. Um, nou, nogmaals. Ja, ik denk dat we niet heel veel tijd hebben... Uh, om opnieuw na te gedenken wat we willen als Zandvoort. We hebben gezamenlijk al speerpunten uh, geformuleerd. Het is de hoogste tijd om daarmee aan de slag te gaan. En niet te denken in onmogelijkheden... maar in mogelijkheden. En um, ik denk dat het... Goed te zijn als we als raad in ieder geval vanavond kenbaar zouden maken dat we uh, graag door willen. Zodat de andere gemeentes, uh, maar ook provincie en, en andere instanties weten dat, dat wij het belangrijk vinden. Dat de speerpunten die reeds geformuleerd zijn, dat die gewoon doorgang gaan vinden. En uh, grote kosten en dergelijke, ja die zijn er. Maar dat, we moeten gewoon hoe dan ook door en dat mag geen belemmering zijn. Maar ik denk dat we geen keuze hebben. Dank wel. Dank u wel. Dan wil ik het woord geven aan de wethouder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, meneer Veldwitsch, met betrekking tot de bijdrage van de verschillende gemeentes, die zijn inderdaad uh, gebaseerd op inwoneraantallen. Uh, bij mij weten, zijn er geen herenkingsmomenten in de gemeenschappelijke regeling opgenomen. Bij de voorwaarden. Ehm. Uh, wat betreft uh, uw opmerking over de 412.000 uh, euro. Uh, er zijn een aantal projecten uh, vertraagd, Met name door het ontbreken van een trekker. En dat is misschien een mooi uh, doorsteekje naar uh, de opmerking van meneer Hemsen. Uh, Ik denk dat u de heer Hendricks bedoelt. Hendricks, sorry. Hendricks, meneer Hendricks. Ehm... Uh, tot nu toe vind ik dat die regionale samenwerking goed loopt. Ik heb gesproken over, er zijn vier bijeenkomsten geweest. We hebben eerst het broodje-haringoverleg, voorbereidend op bestuurlijk overleg. Dat gebeurt op dezelfde middag. En dan tussendoor is er nog eenmaal een uh, provinciaal verkeers- en vervoersbestuursoverleg geweest. Um, en ik heb ook de indruk dat we proberen elkaar daar te vinden, ook op lastige dilemma's. Wat niet wegneemt dat, uh, ja, ik deel uw zorg. Als er zoiets in de kant staat, en het is wel degelijk zo gezegd, met dat voorbehoud, is het wel degelijk iets wat ik gewoon aan de orde wil brengen in het eerstvolgende bestuurlijke overleg. Want we brengen gemeenschappelijk, vanuit de gemeenschappelijkheid brengen we hier een jaarplan naar voren... Ja, en hoe werkt het dan? Het is best lastig dat je dan als wethouder een voorschotje gaat nemen. om wat er straks in jouw commissie en vervolgens in raad besproken gaat worden. Dus in die zin. heb ik zoiets van: als het klopt, dan is dat wel zorgelijk. Dat moeten we niet mee doorgaan, op zijn minst. De heer Hendricks. Ja, voorzitter, het is namelijk niet alleen een uh, krantartikel. Ik refereerde ook aan twee commissievergaderingen. Uh, onder andere in Haarlem en in uh, Bloemendaal. Waarin diezelfde uitspraak in Bloemendaal over de Duimpel de Weg natuurlijk. Die was uh, algemeen wel bekend. En in Haarlem ook over dit uh, regionale bereikbaarheidsfonds. Werd op deze manier, waarop ook in de krant uh, werd genoemd, uh, besproken. Dus het is niet alleen maar gerucht uh, waarvan het waarheidsgehalte nog betwist moet worden. Maar het is wel degelijk gewoon uh, zo gezegd. De wethouder, uh, meneer Hendricks, dank u voor de toelichting. Uh... Ik vind de opmerkingen die u maakt als raad anders met betrekking tot dit overleg. dan dat je als wethouder iets zegt in de kant. Als er in een raad uh, op een aanmerking uh, worden gemaakt of kritiek is, of wordt gezegd we vinden iets niet nuttig of we hebben onze twijfels. Is dat anders dan wanneer je als wethouder je wordt geacht. Uh, je te houden aan wat daar is afgesproken, althans, het is wel de bedoeling. dat je dan in een krant op- en aanmerkingen maakt, dat vind ik zorgelijk. Dank u wel. Ehm. Uh, ja, en dan kan ik het alleen eigenlijk eens zijn met mevrouw uh, van der haar opmerking. Denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. En wat meneer Kroonsberg aangeeft. van ja, er zitten politieke dilemma's liggen eronder. Uh, dat is een voorbeeld wat net werd aangehaald. En daar zullen we mee moeten dealen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de beantwoording van de vraag vanuit de commissie. Um, het onderwerp is voldoende behandeld... Um, ik wil niet voorstellen om het als hamerstuk naar de gemeenteraad te brengen. Want ik hoor al her en der dat er een abonnement aan gaat komen en ook dat mensen tegen zijn. Um, dus um, daarmee geef ik het advies dat dit uh, als bespreekpunt doorgaat naar de, de raadsvergadering. Um, daarmee is dit agendapunt uh, behandeld en zijn we aangekomen bij de rondvraag. Kan ik iemand het woord geven voor een rondvraag? De heer Sambergen. Voorzitter, ja, ik weet niet of dit nou wel uh, thuis hoort bij de rondvraag wat ik wil stellen... maar uh, de raadsvergadering met hetzelfde onderwerp wat wij nu uh, hebben behandeld... Uh, zou al plaatsgevonden hebben. Uh, de discussie die tijdens deze uh, commissievergadering gevoerd is... Uh, ik kan me voorstellen dat een aantal partijen zich even willen beraden... Uh, alvorens uh, ze hier uh, in een raadsvergadering uh, een, een orde over willen geven. Dus ik, ik zit even in, in tijd. Um, ik zou ja, me kunnen u, u, voorstellen. U slaat eigenlijk terug op het, op het, uh, het, het voorstel wat nu voor ligt. <kijf> maar ik zou dan wel graag van, wat, van u willen horen wat u bedoelt met tijd. Of dat een, een, een half uur is of dat we over een maand verder moeten gaan. Uh, nee, een half uur. Een half uur. Ja, althans, ik denk dat je weer in een half uur een aardig hemd kan komen. Ja, ik wil gezien, op de, uh, gelet op de tijd, uh, de, er staat nog een, ook nog een presentatie uh, uh, na afloop van de raadsvergadering. Um, de griffie had het zo bedacht dat we om half negen klaar zouden zijn met de commissievergadering en dan om negen uur klaar met de raadsvergadering. Dus ik, ik hoop en ik spreek de wens uit uh, dat u ook binnen een kwartier kan. U bent met z'n tweeën vanavond. Dat is vaak moeilijker dan met z'n drieën. Maar ik wil toch kijken of u... Uh, dan kunnen wij om... Nou, laten we zeggen om vijf voor half tien beginnen. Is dat akkoord? Een kwartier. Ja. Ik, ik, ik leg dat uh, voor uh, aan de commissie... Of iedereen het daar ook mee eens is... Ik zie dat iedereen het daarmee eens is. Nee, nee ik, ik zie er helemaal niks in. Waarom? Oh? Ik zie de toegevoegde waarde hiervan zie ik niet. Hoor, anders is het, we gaan gewoon lekker door, denk ik. Ja, heer Tonen, het, het is gebruikelijk binnen deze raad en ook binnen de commissie... ...als iemand een verzoek doet dat hij overleg met zijn fractie wil. Oh, alleen met de, de fractie, nee, dat is goed. Dank u wel. De heer Paap had ook een rondvraag. Ja. Ja, voorzitter. Uh, het gaat om het volgende. Het gaat over ondergrondse vuilcontainers. Er zijn in... Uh, uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, er was een soort agendaatje waar en waar uh, containers zouden uh, geplaatst worden. Hoe staat het ermee? Want ik hoor van bepaalde wijken uh, waar het beloofd is... Uh, een jaar geleden of anderhalf jaar geleden, dat het nog steeds niet uh, gebeurd is. Dus mijn vraag is... Uh, Kunt u de raad informeren hoe alles zo een beetje gaat lopen per wijk, wat de afspraak was? Dank u wel, de heer Paap, voor uw vraag. Ik heb kort overleg met de wethouder gehad. Zij gaat deze vraag schriftelijk voor u beantwoorden. De heer Kransberg. Ja, ik had dat schriftelijk ook al een keer bij de wethouder neergelegd. Maar dan ging het om een specifieke straat. En, en, en wijk. En ik zou het inderdaad op prijs stellen als nu bekend wordt. Want ik ben weer benaderd door die bewoners ook van die omgeving. Dat nu duidelijk is wat de planning is daar, daaromtrent. En of er we wel of uh, niet iets gebeurt. Want de problemen nemen daartoe. De heer, heer Kroonsberg, ik begrijp van de griffie dat er wel antwoord is geweest, maar dat daar uitstel wordt. Uh... Gevraagd, het, eigenlijk is je vraag... nee, het antwoord is goed, maar er moet dan een opvolging komen en uh, ik ben het eens met de heer Paap, die zegt uh, maak maar even klip en klaar duidelijk wat er gaat gebeuren, of er niets gaat gebeuren, wel wat gaat gebeuren en hoe dat in de planning ja. uh, allemaal is, is neergesteld. Dat kan meegenomen worden in de schriftelijke beantwoording. Mevrouw Geurensen. Dank u voorzitter. Even een vraag met betrekking tot bestemmingsplan Strand van de gemeente Bloemendaal. Daar hebben wij in de tijd als Zandvoort bezwaar tegen gemaakt. In verband ook met de jaar rond staart ter plekke. Dat is naar de Raad van State gegaan, voor zover ik weet, is Zandvoort in het gelijkgesteld daarin. Hoe gaat het nu verder in de communicatie tussen Zandvoort en Bloemendaal met betrekking tot het bestemmingsplan al daar en de gevolgen mogelijk voor de strandpaviljoens? Bedankt voor uw vraag. Ook deze ga ik aan de wethouder vragen of zij deze schriftelijk wil beantwoorden. Daarmee is een einde gekomen aan deze vergadering. Wij gaan om vijf voor half tien verder en dan opent de burgemeester de raadsvergadering. Ik dank u wel. Er is uh, momenteel een kleine pauze ingelast, uh, gokken we. Want, uh, ja, hoe noemen we dat, om het even zo te zeggen? Het uh, gaat niet zoals wij willen. Dus uh, dan gaan we gewoon even naar een klein stukje muziek luisteren van... Uh... Nou, wat je zeggen, de afgelopen... Van de afgelopen tijd.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 Als ik aan dit nummer denk, dan denk ik gewoon altijd lekker aan de zomerzonnetje. En drie klesje gas <middels> met Bali Langdol. <middels> Got me hoping that the night don't stop, right. She lose, I can't wait no more no puedo, man. I can't wait no more Ya no puedo, See, She a got love for me, I said it 'cause you know, say me not bet it She uh. a tell her nothing, be bet it uh. Take the time when we get it uh. It's gonna be alright They're taking the full flight, They're doing this Dat vind ik wel leuk. Hè? Een tussendoortje. Over vier minuten zal de raadsvergadering van uh, ja, de raadsvergadering beginnen. En dat zal ongeveer een half uurtje duren hoor ik. Ik heb betrouwde bronnen bij deze radio, dat is zo mooi. Met nog 4% in de telefoon. Gaan wij het volgende nummer voor jullie opstarten. En iedereen heeft van hem gehoord. Hij is zelfs ter live geweest bij uh, Lowlands, Pinkpop, RTL Late Night en nog veel meer. Het is onze schat. Beroemd geworden met het, met het mooie nummer van Formidable. Hier heb je de gekke Belg, stroomai met het nummer Formidable. Formidable Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions Formidables formidable, Tu étais formidable J'étais formidable Formidable Nous étions Formidables Oh bébé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 we étions formidables Oh, wereld formidable. Tu étais niet j'étais We we niet formidables We hey, petite in een wereld die we niet begrijpen. We ni in ni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 Tu es formidable. Oh, Tu es formidable, tu es formidable. Tu es formidable. C'est moi le fan de Stromae, mec numéro formidable.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 Nou beste mensen, ze zijn weer begonnen met de raadsvergaderingen. ...verantwoordelijkheid van een En de verantwoordelijkheid van een raadslid. En voordat ik, ik doe dat doe... ...en voordat ik, ik de commissie onderzoek geloofsbrieven ...die bestaat uit mevrouw Van der Veld, meneer Hendricks en meneer Poster... ...het onderzoek dat ze hebben gedaan naar eer en geweten met ons te delen. Meneer Hendricks, ik begrijp dat u de eer heeft. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. De commissie uit de Raad van de gemeente Zandvoort. In die handen werden gestelde de geloosbrieven ingezonden door de heer J.M. Berendsen... ...benoemd als lid van de Raad van de gemeente Zandvoort. Rapporteert de Raad van de gemeente Zandvoort dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de heer J.M. Berendsen aan alle in de kieswet en gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie meldt de raad dat er geen beletselen zijn om de heer J.M. Berendsen toe te laten als lid van de Raad van de gemeente Zandvoort. Dank u wel. Dank u wel meneer Hendricks. Zijn er vragen aan de voorzitter van de commissie of iemand anders van de commissie? Ik kijk rond, dat is niet het geval. Dan ga ik nu tot de daadwerkelijke installatie over en ik vraag meneer Berendsen om naar voren te komen. En u kent het gebruik. Meneer Berendsen, dank u wel. Ik zie dat uh, u de eend gaat afleggen, maar voordat ik daartoe overga, houd ik u, maar ook de andere raadsleden hebben dat gedaan voor, dat het niet zomaar een stap is. Het is weliswaar voor 16 weken, dus het is een tijdelijke invulling, een vervanging, om goede redenen. Maar die vervanging is wel in volle omvang en diepte en zwaarte van een raadslid, inclusief alle verantwoordelijkheden die daarbij horen. En ik zeg daarbij altijd, het is een vooruitgeschoven positie vanuit de samenleving die zonder last en ruggespraak wordt geacht te doen. En die eh, op een hele markante manier laat zien hoe je ook je verantwoordelijkheden voor deze samenleving kunt invullen. En ik zeg dat heel bewust, omdat veel mensen denken dat het raadslidmaatschap er zo bij gedaan kan worden. Ik heb niet dat beeld, nog die visie. En ik heb een beetje het idee dat u dat ook niet heeft. Maar dat gaan we merken en vinden. Eh, daarmee wil ik eigenlijk overgaan tot het afleggen van de eed. Ik houd u een aantal dingen voor en als u het daarmee eens bent, dan zegt u, en dan mag u uw rechterhand omhoog doen met wijze en middelvinger, en dan zegt u, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ik zweer dat ik, om tot raadslid benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nogmiddellijk enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet. Dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als raadslid naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpen met God aandacht. Dank u wel. Dan wil ik u daar als eerste van harte mee feliciteren en u welkom heten in deze gemeenteraad. En dat doen wij... Ook met een prachtige, nou, in fantastische, bijna koningsdag kleuren zou ik zeggen. Ik geef dit boeket aan u. En daar hoort bij de bekende druppel om binnen te komen. Alsjeblieft. En we maken meestal een foto. Recht in hand. Want vanaf nu bent u een bekende in Zandvoort. En dat betekent dat ik de vergadering... Kort schors om iedereen in de gelegenheid te stellen u te feliciteren. Uh, ja, In de tussentijd er is alweer een kleine schorsing. Dat, dat gaat zo snel hier tegenwoordig, dat is niet meer leuk. En uh, we gaan even verder met uh, waar gaan we verder mee met All of Me John Legend.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 Me, oh, of you, oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful, too. The world is. ...als mede ontwerp begroting en jaarplan 2017... ...gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. U heeft in de commissie daar uitgebreid over van gedachten gewisseld... ...en het idee lijkt daardoor wel te kunnen ontstaan... ...dat we ons tot de kernpunten in het debat beperken. En ik heb voor mij gekregen inmiddels een abonnement... ...waardoor een groot aantal partijen is getekend... ...en het lijkt mij heel praktisch als we daarmee beginnen. Is dat akkoord? Ja, wie van u, mevrouw Van der Plas, wilt u de luisteraars thuis en hier in de zaal meenemen in het abonnement? Jazeker, meneer de voorzitter. Um, duidelijk is geworden dat er te weinig um, ambitie spreekt uit uh, het voorliggende jaarplan en de begroting. Daarom uh, dien ik um, namens de volgende partijen een uh, abonnement in. Dat is namens D66, VVD, PVDA, GBZ, OPZ en CDA. Het amendement uh, klinkt als volgt. De raad der gemeente Zandvoort, in kennis gesteld van het jaarplan 2017... gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland... overwegende dat de ambitie van het jaarplan 2017 te laag is... besluit het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen. Roept het bestuur op contact op te nemen met het MRA-bestuur... ten einde gezamenlijk op te trekken... bij het bestrijden van de bereikbaarheidsproblematiek in dit gebied... Roept het bestuur op meer ambitie te tonen door grotere projecten aan te pakken. In het bijzonder door het bundelen van de bestaande informatie over Maria-tunnel, Oostelijke Ring en de schiphol amerika Weg te vervroegen van 2017 naar 2016. Roept het bestuur op om zich in te zetten om samen met de bestuursregio Amsterdam zich in te zetten om de MIRT-gelden te benutten. Sandvoort, 19 april 2016. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Zijn er vragen ter verduidelijking? Dan gaan we eerst het termijn debat. En aansluitend krijgt het college de gelegenheid... en kan het college ook op het abonnement reageren. Wie wenst het debat hierover? Niemand? Abonnement en hoofdonderwerp, gelijk. Alles. Meneer Hendricks, u mag het spits afbijten. Ja, dank u, voorzitter. Ja, we hebben net uh, vrij kort geleden nog de commissie uh, gehad... maar nu alweer het uh, raadsdebat. Um, en ik ben toch... Uh, kijk, de, ik zei net al bij, het, uh, bij de commissie... de VVD is hier uh, is voor, dit, uh, voor deze regionale samenwerking... omdat al onze bereikbaarheidsproblemen moeten we toch regionaal oplossen. Dus we zijn enthousiast over de uh, constructie. Maar voorzitter, um, toch heb ik het idee dat die samenwerking niet helemaal vlekkeloos verloopt... Ik zie al hier het uh, gebrek aan ambitie wat hier naar voren komt wordt breed gedeeld en gaan we ook een, straks een amendement uh, oversteunen. Maar voorzitter, ik merkte net bij de beantwoording van de wethouder dat ook uh, het normale contact, het normale uh, bespreken van die samenwerking binnen deze regio, dat dat niet goed verloopt. Uh, ik heb een, de wethouder een paar keer gevraagd uh, of ze bijvoorbeeld wist dat de wethouder van uh, Bloemendaal zou inspreken over de Duimpolderweg. Toch een belangrijk element uh, van deze visie. Ja, daar kwam niet echt een antwoord op. Ja, er is vier keer overleg geweest en twee bestuurlijke overleggen en een haringoverleg of zo. Ja, het is me een beetje ontgaan. Ik vond het ook niet zo heel belangrijk. Waar het om gaat is dat, dat we gewoon met één mond spreken als regio. En ik heb een beetje de uitleg gemist waarom dat niet goed loopt. Um, het gaat over die weg en ook over de uh, aansluiting Zeeweg-Randweg... waar de wethouder van Haarlem weer heel kritisch uh, over is. Dus ik heb het idee dat die samenwerking hier binnen de regio niet helemaal vlekkeloos uh, verloopt. Um, en waar, ik voor, ja, waar we voor uit moeten kijken... is als je naar die plannen kijkt... is dat al die zeg maar, autoprojecten, infrastructuurprojecten... die lopen uh, uit in de tijd. Het schiet allemaal niet op. Daar uh, zijn de wethouders ik net er al kritisch over. Maar de fietsnetwerken die gaan wel allemaal uh, uitstekend. Het is ook logisch als twee van de vier wethouders... Uh, groenlinks wethouders zijn. Maar waar we voor uit moeten kijken... is dat het niet een soort GroenLinks-hobbyprojectje wordt... door fietsnetwerken aan te leggen... maar dat we ook gewoon echt wat gaan doen naar de bereikbaarheid... ook per auto van deze regio... Dus ik hoop dat de wethouder daar uh, zeer kritisch op kan blijven in het vervolg uh, in deze uh, regionale samenwerking. Dank u wel meneer Hendricks. Meneer Tonen. Ja voorzitter, dank u wel. Um, in de eerste plaats uh, denk ik dat we gelukkig moeten zijn met, uh, met het amendement wat voor ligt. Mijn tweede plaats opmerking. En de heer Hendricks uh, raakte daar straks al even aan in verband met het inspreken van uh, de wethouder van Bloemendaal bij de provincie. Um, en de woorden van de portefeuillehouder, die zei van ja, we, we, hebben, we hadden een overleg gevraagd met, uh, met, uh, met de portefeuillehouder van de provincie, de gedeputeerde, maar het werd zomaar afgezegd. Um, het hele vervelende is dat we met dezelfde gedeputeerde uh, al jaren problemen hebben als het gaat om het door te gaan van uh, regionale overleggen. Dat hebben we gemerkt met, uh, met de aanbesteding openbaar vervoer en dat hebben we gemerkt met het hele verhaal rondom de, uh, de taxi. Uh, de OV-taxi ten, ten behoeve van uh, onder andere mensen die gebruik moeten maken van de WMO. Nou, dat is, is jarenlang getraineerd door, door deze gedeputeerden. En ook nu weer zie je een blijkelijk onwillige gedeputeerde. En het lijkt me handig en verstandig dat de portefeuillehouders in regionaal verband met elkaar erover hebben hoe dat varkentje nou te wassen. Zodat de gedeputeerde wat meer toegankelijk wordt en meer een luisterend oor heeft voor datgene wat wij hier met z'n allen willen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Tone. Ik kijk even rond. Iemand anders nog behoefte? Niemand? Goed. Het college, wethouder Tjallek, behoeft aan een reactie en wilt u ook iets over het abonnement zeggen? Uh, meneer de voorzitter, kunnen we even schorsen? Dat kan. Hoeveel minuten denkt u nodig te hebben? Drie. Dan schors ik voor uh, vijf minuutjes. Ja, jullie horen het, er is weer een schorsing. Het zal als ik niet te zijn. We gaan verder met. Uh... Nou, dit is. MM: Niet de tijd, niet het, het uh, chocolaatje. Maar de zanger met nul op de kweek. Sommigen van jullie zijn nog steeds in die plek. Als je probeert te gaan, te gaan. Dus volg me I'll get, I'll get you. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them. But you won't take this thing off these words before I say them. Cause ain't no way I'ma let you stop me from causing man. When I say I'ma do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm for me so fuck the world feed it beans it's gassed up If everything's stopping me I'ma be what i set out to be without a doubt undoubtedly and all those who look down on me i'm tearing down your balcony knowing fans of us don't try to ask him why how can he from infinite down to the last relapse album he's still shitting whether he's on salary paid hourly until he bows out or he shits his bowels out of him Whatever comes first for better or worse he's married to the game, like a fuck you for christmas his gift is a curse forget the earth he's got the earth to pull his dick from the And fuck the whole universe I'm not afraid, I'm not afraid To take a stand, to take a stand And cut the crap. I shouldn't have the rhyme, these words in the rhythm. For you to know it's a wrap. You said you was king, you lied through your teeth. For that, fuck your feelings. Instead of kidding, crown your kitten captain to the fans. I'll never let you down the I'm back. I promise to never go back on that promise. In fact, let's be honest, at last, we last CD was head. Perhaps I ran accents the city. De vergadering zal weer geheropend worden. De reden dat ik even een uh, schorsing wilde, heeft te maken met dat ik uh, uh, graag zou willen aangeven... dat in de eerste zin roept het bestuur op contact op te nemen met het MRA-bestuur... graag toegevoegd zou willen zien, en met de stadsregio, omdat het elke keer wisselt. Uh, daarnaast met betrekking tot uh, de motie of het amendement ik ervaar dat als ondersteuning en het college doet dat samen met mij dank u wel mevrouw Chalik is, uh, uh, ik, ik hoor een beetje groezemoes, is helder wat de wethouder heeft gezegd, ze heeft een Gezegd. In de eerste zin heeft u genoemd, ik zal het letterlijk voorrezen, roept het bestuur op contact op te nemen met het MRA-bestuur. Ten einde, et cetera. En de wethouder zegt de het MRA-bestuur en de stadsregio. Zo zou ze hem willen interpreteren. Ja? De stadsregio van Amsterdam. Voorzitter, mag ik, mag ik iets aanvullen? We moeten even goed uitkijken nu. Meneer Kijk, de focus bij de midprojecten uh, bij de MRA... geografisch loopt dat... tot de Prins Bernhardlaan... in Haarnem, gezien vanuit uh, Amsterdam. Voor de rest ligt de focus... op die meer projecten... op het Noordzeekanaal en de Sluizen. Dus als wij nu de focus gaan leggen, leggen... op die metropoolregio Amsterdam... als het gaat over... infrastructurele projecten... dan valt u buiten de boot. U moet concentreren... Binnen het verband wat we al hebben. En dat is die gemeenschappelijke regeling. Dus dat is één. Dat moet een apart project worden. En daarnaast moet er natuurlijk heftige communicatie zijn met de metropoolregio Amsterdam. En niet andersom. Ik kijk even rond. Iemand anders nog? Mevrouw van der Plas. Vrouw wat mij betreft de is dat stadsregio. Uh, of kunt u dat misschien nader toelichten toch nog eventjes? Wat, uh, wat u bedoelt? Nee. Als je kijkt naar de MRA, dan is dat... Uh, het is een informeel samenwerkingsverband. Er zijn trekkers van projecten. Als je kijkt naar verkeer en vervoer, ligt de trekkerschap met name bij de stadsregio Amsterdam. Het uh, is dus vandaar dat ik dat aanvul... En het is ook geen kritiek, maar de MRA aan de ene kant... ...maar de stadsregio heeft daar een specifieke plek binnen de MRA. Vandaar deze verbreding. wat mij betreft dan het akkoord? Meneer Toner. Ja, voorzitter. De heer Demes heeft gelijk in zijn betoog als het gaat om die grenzen. Maar dat was dan juist ook de reden waarom ik in september gezegd heb... ...zoek nou aansluiting met het MRA-plan... ...zodat je dat kunt incorporeren... Nou, en dat is de bedoeling denk ik ook van, nu vanuit het amendement om te kijken hoe kunnen we, en dan kunnen we inderdaad kijken of we zelf uh, uh, vanuit onze regio zo'n uh, midgelden kunnen krijgen aan de ene kant, maar het is voor mij en-en. Dan, en dan zou het van groot belang zijn als we juist op het terrein van economie, volkshuisvesting en verkeer en vervoer... Want dat zijn drie zware pijlers binnen het hele ontwikkeling binnen dat gebied. Dat we, dat, dat we daar die voeten de deur krijgen. En daar moet dus niet alleen de wethouder van Haarlem zitten... maar daar moeten alle portefeuillehouders uit de regio zitten. Dank u wel. Iemand anders nog? Hmm. We kunnen ons vinden, en zeker met de toevoeging, het is breder. En uh, ik zou zeggen, lobby, helemaal tot je weegt. heel belangrijk, verkoop de zaak. Dank u wel, meneer Kroonsberg. Kijk nog even rond... Wethouder Chark behoefte aan een laatste termijn. Nee, dank u wel, meneer de voorzitter. Goed. Uh, meneer Sandberg, u heeft uw hand niet omhoog, denk ik. Nee, nee. Hè? Dat Goed. Dan is het debat afgerond. Voorzitter. Ik heb al een paar opmerkingen uh, gemaakt richting de wet dat het niet per se over het amendement gingen, maar over de uh, samenwerking in het algemeen in de regio op dit uh, gebied. En daar zou ik toch wel graag een reactie op willen. Ik heb het net bij de commissievraag ook al een paar keer geprobeerd. Uh, een raadsel wat lijkt me daar misschien nog wel een betere locatie voor, maar helemaal geen reacties een beetje uh, raar. Als ik het goed begrijp, uh, vroeg u met name aandacht voor het met één mond praten en het meer sturen op uh, loyalere samenwerking. Dat zijn even mijn woorden, meneer Hendricks, maar dat was de essentie van uw vragen, dacht ik. Hè? Meneer Hendricks, ik uh, ondersteun wat u aangeeft en ik heb aangegeven, ik zal het eerst de eerst volgende bestuurlijke overleg daar aandacht voor vragen. Ik hoor dat de wethouder het eens is met u. Ja, voorzitter. En dan vraagt ze ook of zij uh, daarna weer terugkomt naar ons met een reactie... dat inderdaad alle plannen uit deze visie nog steeds door alle gemeenten worden gesteund. Dus ook een Duinpolderweg en een verbinding uh, zeeweg-randweg. Dat we expliciet weten dat alles nog wel gewoon overeind staat. Ratschalk. Ja. Dan moet ik even nadenken. Ja. Ja. Ja, ik, ik, ik ondersteun die gedachten. En ik zal ervoor zorgen dat er een antwoord komt, inderdaad. Dank u wel, mevrouw Tjellek. Goed. Volgens ja, mij het is wat... meneer Hendricks echt de echte laatste hoor. Ja, sorry, maar... Uh, Precies. De wet gaat hebben. ik begrijp een beetje een soort toezegging van, ze komt hier uh, op terug. Ja? Op wat voor termijn kan dat ongeveer? Uh, daar kan ik meneer Hendricks op dit moment geen toezegging uh, doen over een termijn. Maar ik geef wel aan dat ik me ervoor... Uh, zal inspannen, eerst volgend bestuurlijk overleg. Maar ik weet niet hoe lang we erover heen gaan... voordat we echt duidelijk hebben op elk van die projecten... dat er ook echt politieke steun is vanuit een wethouder. Ik zie een vragende blik, meneer Hendriks. Ik hoorde de wethouder zeggen dat zij na het eerstvolgende bestuurlijk overleg... dat gaat terugkoppelen, maar ze zegt... op inhoud kan ik niet per project gelijk al iets zeggen... want daar zit een zekere fasering in. En zodra die terugkoppeling komt, ga ik ervan uit dat u, als u vindt dat u een debat wilt, de Agendacommissie benadert. En dan gaan we hem agenderen. Nee, Berensen, ik ben wat traag, maar ik heb toch nog even een vraag over die om dat die, te concluderen. Die, sorry. Het is aan u om dat te concluderen. Ja, ik moet even wat dingen tot mij door laten dringen namelijk. Want ik vraag me af of die toevoeging nou zo zinvol is. Want als ik even snel google, dan is de MRA, er zijn 32 gemeenten plus 2 provincies en één stadsregio. Dus die stadsregio zit al binnen die MRA, dus volgens mij is die toevoeging helemaal niet noodzakelijk. Wethouder Celleck. U heeft net uitgelegd dat het ene een formele structuur is en het andere een informele structuur. En die overlappen, dat klopt. Maar het bijt elkaar ook niet. Dat was volgens mij de essentie van wat u zei, mevrouw Tjallik. Klopt dat? Voor de luisteraars thuis, zij knikt instemmend. Dat is natuurlijk wat de voorzitter graag wil. Dat is een grapje, mensen. Dus in die zin is dat misschien ook het antwoord op uw vraag, meneer Beertsen. Ja? Goed. Volgens mij kunnen we naar de stemming overgaan. Ja, allereerst het abonnement zoals dat is voorgedragen met de genoemde toevoeging Stadsregio Amsterdam in het eerste liggend streepje. Bij hand opsteken graag. Wie is voor dit abonnement? Voor zijn de fracties van D66 voor zover aanwezig, het CDA, VVD, Partij van de Arbeid, meneer mevrouw van der Veld, meneer... Oh, allemaal. Fractie van GBZ. Ja, ik zag de vinger van meneer Demmers niet. De fractie van GBZ volledig en OPZ volledig. Wie is tegen? Tegen is de fractie van Sociaal Zandvoort. Daarmee is het abonnement aangenomen. Dan ga ik naar het hoofdbesluit. Het ontwerpjaarverslag en jaarrekening als medeontwerpbegroting en jaarplan 2017. Gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid zuid -Land, bij hand opsteken. Wie is voor dit geamendeerde besluit? Ik constateer... Dat voor zijn de fracties van de Partij van de Arbeid, gemeente Belangen Zandvoort, oudere partij Zandvoort, D66, het CDA en de VVD. Wie is tegen? Tegen is de fractie van Sociaal Zandvoort. Dan is dat besluit aangenomen. Wij gaan door met agenda punt 4, dat is de lijst van ingekomen post. Zijn er over de wijze van afdoening vragen uwerzijds. Ik kijk rond en constateer dat het niet het geval is. Gaan we gaan het op die manier doen. Het verslag van de raadsvergadering van 22 maart 2016. Er zijn geen opmerkingen of suggesties uwzijds binnengekomen. Dit is uw laatste kans. Niet. Dan stellen we hem zo vast met dankzegging aan de griffier. Dan dank ik u hartelijk voor uw bereidwilligheid om effectief en efficiënt te vergaderen. Ik wens u wel thuis, maar niet al te snel, want we hebben nog een onderdeel hierna. Dank u wel. Waarschijnlijk uh, tot zover de raadsvergaderingen. Want ze zeggen: ik heb hier nog een onderdeel in maar daar heb ik niks van binnen gekregen. Word je nog luisteren, Doet het even via de site. Uh, wij uh, nemen afscheid met het nummer. Uh, hoe heet dat nou? Met het nummer Heartbeat. Morgen van 86 zetten we in beatmasters. Met uh, Jonas Parson en Tim Koemans. En natuurlijk niet te vergeten, we hebben de volgende nog lunch en de vernieuwjaren. Dankjewel, dit was ZFM Raadsvergadering. Tot morgen! The face oh. that we oh. are oh. flown Is, uh, safe and sound. Ik zeg alvast bedankt voor het luisteren naar de raadsvergaderingen... van uh, deze dinsdagavond, 19 april. Mijn naam is Janus Parsons, Ik zeg jullie bedankt en tot morgen. Nog uh, twee minuutjes en dan gaan we weer verder naar het nieuws. En dan gaan we gewoon verder met uh, ZFM Jazz. Morgen zullen de raadsvergaderingen online zijn op ZFM Zandvoort. Kijk even bij de uitzending gemist. Hey, tot morgen.